Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt later deze week meer bekend over wat er aan de hand is bij D66. Afgelopen weekend kwam de Volkskrant met een artikel over D66'er Frans van Drimmelen. Die man zou te ver zijn gegaan bij een vrouwelijke collega. Hij zou haar hebben gestalkt en gechanteerd. En de partij hield dat stil volgens de krant... Een groep partijleden is boos over hoe D66 deze zaak aanpakt, vertelt onze politiek verslaggever. En dus kwamen ze met een lijstje met eisen. Ja, dat zij binnen een week opheldering eisen van de partijtop over hun rol in het verborgen houden van dat grensoverschrijdende gedrag van die partijprominent. En dat zij binnen drie weken een bijeenkomst willen waarbij de leden dit met de top van de partij kunnen bespreken. Het lijkt erop dat D66 naar de klachten heeft geluisterd. Vrijdag komen ze met meer inval.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 Voor de vierde de dag op rij is er in Zweden gereld. De demonstranten gooiden gisteravond stenen naar de politie en staken dingen in de fik. Het heeft te maken met een rechtsextremistische politicus die op bezoek kwam in Zweden. Hij is anti-immigratie en bij lezingen steekt hij Korans in de brand. Vooral jongeren in armere wijken zijn boos en gaan de straat op. En op een hoop plekken werd afgelopen weekend weer gefeest en gedanst. Het festivalseizoen kon echt los nadat er twee jaar lang een dikke streep doorheen ging. Deze mensen op Digital in Amsterdam laten het zeker niet bij dit ene feestje. Ik denk een stuk of tien, uh, vijftien. Mensen hebben stilgezeten, binnengezeten, artiesten hebben binnengezeten. Dus ik denk dat het echt uh, een hele, hele wilde zomer wordt. Ik heb denk ik om de twee weken ongeveer een festival staan. De hele zomer volgepland. Het weer dan nog, het zonnetje schijnt lekker. Later komen er wel wat wolken. Het is 16 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Morgen iets meer bewolking, maar nog steeds lekker warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Swaan van de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Altmaar rijdt het verkeer langzaam... tussen Schorrel en Bergen, 4 kilometer, met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Speciaal tijdens de Queer worden in de vitamine van Zuidoost... de verhalen, herinneringen, emoties en objecten... van lbtiq Plusnetwerk in Amsterdam-Zuidoost... extra belicht, waaronder stukken uit de SUHO-archieven. Geen idee waar dat voor staat. Okay. De eerste Connecting <laughs> Differences Award... die is uitgereikt aan Marlon Reina en meer. En dat is op het Bijlmerplein in Amsterdam. Vervolgens hebben we de rondleiding van het Rijksmuseum... een Amsterdam-Rolse Amsterdam geschiedenis. Vanmorgen van verborgen liefde tot...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 Ja, mm, dus nou. Ze spreken dan af in Thailand. Hartstikke en, uh, nou ja. en hoe dat verder gaat, dat kan je dus lezen op de geekhand En dan kan je zoeken naar uh, op weg naar de liefde. het klinkt, klinkt wel romantisch. Ja, nou, ook wel eens aangedacht, niet, niet zozeer voor, voor een partner... maar gewoon het idee dat je ineens naar het buitenland gaat... en daar gewoon gaat wonen. Op, op zichzelf lijkt ja, dat maar al vreemd ja, ja, ja. genoeg. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, Ik heb nog één kleine toevoeging aan de actualiteit. Dat is namelijk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 I'm so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 Les morceaux de mémoire Que j'emporte avec moi C'est divin péché C'est dans les dernières heures Que les paupières sont en moi Que je ramène à moi Les garçons de l'été Dans la cuisson à Montpellier J'ai fait l'amour à Timothée On fumait nu sur les toits, sur la canourgue on était rois. Un dernier stop à la Rochelle, baisé mouillé avec Daniel. Les doigts rongés entrelacés, les francs nous ont fait danser. Tout finit toujours à Paris, les peines de cœur et le ciel gris. Au coin d'une rue je t'ai rue, tu ne m'as jamais reconnu.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 Thank <laughs> you.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 Hey Frankie, we hebben jou uh, gevraagd voor dit interview... omdat uh, um, jij uh, iets op Facebook hebt geplaatst. Maar laten we beginnen met de eerste vraag. En de eerste vraag is altijd, uh, wie ben jij... en op welke manier ben jij verbonden aan de LHBTIQ-community? Oké, okay, nou, mijn naam is uh, Frankie Vos. Ik ben vanaf eind jaren zeventig uh, actief eigenlijk... binnen de LHBTIQ-community...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 Uh, ja, nou we wilden het eigenlijk al uh, heel lang vanaf uh, vanuit de Zaanse regenboog. Dat staat ook in onze regenboognota die we oktober 2020 hebben geschreven. Um, samen met de gemeente Zaanstad, bureau discriminatiezaken, Paarse Vrijdagkrant. Uh, hebben we, uh, uiteindelijk, uh, zijn we uiteindelijk bij elkaar gaan zitten. Zaanstad is een regenbooggemeente. Uh, we willen graag weten hoe het staat. Uh,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 niet grappig. Het is eigenlijk wel pijnlijk ja. dat de, de, een groot deel van de bevolking eh, vindt dat het goed gaat met de LBTQ-rechten. Mm -hmm. Maar dat de doelgroep zelf daar helemaal niet zo blij mee is. Nee, dus jij bedoelt de rest maar... van de bevolking, daarmee eigenlijk de hetero's uh, in, in, uh, in Zandam, die oh, denken die... dat het allemaal ja. heel goed gaat? Ja. En wat, ja. Als, ik, als ik even ja. dus door mag uh, ja. brengen, ik, ik, ik, ik uh, presenteer vandaag mede.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 Ja, dan, zijn, dan ben je toch op je hoede. In de uh, uitgaanswereld van Sandam zeg maar. Een beetje. Uh, niet alleen de uitgaanswereld, want... Maar goed, je hebt hier geen gay uh, uitgaanswereld, zeg maar. Die nee. Die proberen we ook een beetje te bevorderen. Ja. Yeah. Maar, ja, nou eigenlijk... Uh, de, de, de, op school overal gebeurt er veel meer. Ja. Yeah.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 Ah, een, een, een tijdloos nummer van The Cure. Dat is uh, A Forest. Toen je vroeg wat ik wilde horen... of toen ik het toen zat ik net met dit liedje in mijn hoofd. Wacht, oh, dat nou. Prachtig, fantastisch nummer. Dus ik denk, nou, dan moet die iets worden. Helemaal goed. Heel ja. erg bedankt, Frankie. En tot snel, hè? Ja, dankjewel. En uh, tot ziens. In tot ziens. Dag. Dankjewel. Doei. Bedankt. Dag. I'm a super super talking about in a shop. baby, baby me some. are my crazy, cutie. He really wanna cut the fever in his eyes. He wanna suck up my mama's soul. He wanna brush my bubble. Let's see what's in my jungle. Across the fuck, I'm a bumble. Tell He's talking blah, blah He wants to be my star shot He's like, uh-uh -uh. I'm left up, like, ha-ha I'm an emperor When they see me in my new clothes Mother of the house Care to see me in a new pose? What it is, what it's up, what it's what? What it's you, what it's on? What it is, what it's up, what it's what? What it's you, what it's, it's, it's on? I'm getting light in my low-fares And I stay getting life for the lights on, dat was L-E-1F. WUT in het kader van diversiteit. Nou en dan zitten we zit het er weer op. Uh, ja. Dan gaan we uh, afkondigen. We hadden als presentatoren Mirko, Jammer. Ja en Anja natuurlijk. En dan jij, Niet te ja, ja. missen. De redactie was in handen van Ronald en mijzelf.